9 uur. Dit is Radio 1. Met Guylaine Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. De lokale democratie wordt bedreigd door de samenwerkingsverbanden van gemeenten. Zegt de club van raadsleden. Minister Plasterk reageert. En CDA-Europarlementariër Esther de Lange wil strengere voedselcontroles in Europa. Nu het NOS Nationaal. Hier is Jan van der Putten. Jongeren met een wa-jong uitkering moeten voorlopig niet worden herkeurd. Dat eist de FNV van het kabinet. Het kabinet wil tussen 2015 en 2018 bekijken... wie van de jong gehandicapten nog recht heeft op zo'n uitkering. Maar FNV-voorzitter Heert zegt dat er eerst uitzicht moet zijn op werk. Omdat waajongens die worden goedgekeurd... anders rechtstreeks de bijstand in gaan. De herkeuring is onderdeel van het Sociaal Akkoord. Heert zei zojuist op Radio 1... dat het niet zijn bedoeling is het akkoord aan te passen. In Jeruzalem is de uitvaartceremonie aan de gang voor de Israëlische oud-premier Sharon, die zaterdag overleed. De plechtigheid is op het plein voor het parlement. Er zijn tal van buitenlandse gasten, onder wie de Amerikaanse vicepresident Biden... en de Britse oud-premier Blair. Ook is er een opvallende gast, vertelt correspondent An Anki Regges. Interessant is, is dat de leider van de kolonistenbeweging, die dus eigenlijk... Uh... Ja, op een vijandige voet stonden met Sharon nadat hij, dus de evacuatie van de Joodse kolonisten uit de Gazastrook had georganiseerd. Die gaat ook spreken, dus daar zit iedereen eigenlijk op te wachten om te kijken wat hij gaat zeggen. Namens Nederland is oud-premier Kok aanwezig. Sharon wordt vanmiddag bij zijn boerderij in Sederot begraven. De stichting Christenen voor Israël demonstreert bij het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. Aanleiding is het besluit van de pensioenbeheerder om te stoppen met het beleggen in Israëlische banken, omdat die investeren in de bezette gebieden. De betogers willen dat PGGM zijn besluit terugdraait. PGGM is het derde bedrijf, na Royal Haskoning en Vitens dat geen zaken meer doet met bedrijven in Israël. In de Thaise hoofdstad Bangkok loopt de spanning op. nu duizenden tegenstanders van premier China Watra. zeven belangrijke kruispunten hebben bezet. Ze willen de hoofdstad volledig platleggen. en de elektriciteit en watertoevoer naar regeringsgebouwen afsluiten. Correspondent Michel Maas over wat de demonstranten eisen. Vandaag is de dag dat heel Bangkok plat gaat. Op cruciale punten zijn vanochtend al barricades opgeworpen. Verkeer is onmogelijk in de halve stad. Overheidsgebouwen worden afgesloten. Het land wordt verlamd. En het blijft dat, net zolang tot de demonstranten hun zin hebben. De Thaise regering heeft 15.000 militairen en politieagenten ingezet. In Los Angeles heeft Twelve Years a Slave van regisseur Steve McQueen... de Golden Globe voor beste dramafilm gewonnen. De film speelt zich af in de 19e eeuw... en gaat over een zwarte man die wordt ontvoerd en verkocht als slaaf. Leonardo DiCaprio won een Golden Globe voor zijn hoofdrol in The Wolf of Wall Street. Hij zei dat hij nooit had gedacht dat hij de prijs zou winnen voor beste acteur in een komedie. Wow, dit is een incredible incredible honor. Thank you. First off, thank you for, uh, to the Hollywood Foreign Press. I I never would have guessed I would have won for a best actor in een comedy. So I'd like to uh Actrice Kate Blanchett kreeg een Golden Globe voor Blue Jasmine. De Golden Globes worden gezien als een graadmeter voor de Oscar-uitreiking in maart. En het weer, op de meeste plaatsen droog en af en toe wat zon. In het westen en zuidwesten laten vandaag mogelijk nog een bui. Het wordt 7 tot 9 graden. HWB Verkeersinformatie. En is mooi. Het, het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nu nog 100 kilometer file verdeeld over zo'n 25 plekken. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht staat bij Den Bosch voor het knooppunt Empel 4 kilometer door een ongeluk maar de weg is weer vrij. Hetzelfde geldt voor de A2 richting Amsterdam tussen Maars en Breukelen. Nog 5 kilometer door een ongeluk eerder vanochtend. In Twente op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Daar uh, lossen de files nu ook op. Richting Enschede staat voor het knooppunt Azelo nog 2 kilometer. Er waren ongelukken gebeurd, maar alle rijstroken zijn en ook hier weer open. In Twente rijden er ook geen treinen tussen Almelo en Hengelo. Dat komt door een kapotte bovenleiding. De vertraging is meer dan een uur.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 Goedemorgen, we gaan weer met u de hele ochtend door. In een week waarin politici ook weer aan de slag gaan. Dus de rustige tijden zijn nu wel echt voorbij. Verslaggever Martijn Grimius neust rond op de horecabeurs Horecava. En hij blijft de hele ochtend in de buurt van beursmanager Luc Scholten. Over zo'n twee uur dan gaat de beurs open en meneer Scholten, bent u er klaar voor? Ja, we zijn er helemaal klaar voor. De laatste puntjes worden op de i gezet, de laatste stand wordt nog stofgezogen. En dan gaan we zo open. Zometeen, het begin van de Horecava. Eerst duiken wij de lokale politiek in. Door de toenemende samenwerking tussen verschillende gemeentes en provincies... wordt die lokale democratie bedreigd. Dat blijkt uit onderzoek van raadsledenvereniging Raadslid.nu... dat bij ons gepresenteerd wordt. Mark den Boer is de gasthuis vicevoorzitter van Raadslid.nu... en zelf ook raadslid in de gemeente Molenwaard. Goedemorgen. Goedemorgen. Ligt u dat eens toe? Waarom is de lokale democratie in gevaar? Ja, wat uit uh, ons onderzoek blijkt is dat uh, 70% van de raadsleden vindt... dat het toenemend aantal samenwerkingsverbanden... Uh, een gevaar voor de lokale democratie. Nou, wat ons betreft, uh, een, echt een noodklok die, die de raadsleden uh, luiden. Uh, gezien alle extra taken op gebied van werk en uh, zorg die naar de gemeente toe komen vanaf uh, volgend jaar, uh, is het wel een serieus probleem. Ja? Want geeft u eens een voorbeeld van waar gemeentes samenwerken, heel concreet... en tot wat voor problemen dat dan leidt of kan leiden? Uh, ja, gemeenschappelijke regelingen heet dat. Dat is een samenwerkingsverband van gemeenten. Als ik kijk naar mijn eigen gemeente, gemeente Molenwaard... dan voeren we bijvoorbeeld de taak op het gebied van milieu, van volksgezondheid... van uh, veiligheid uit met 17 gemeenten gezamenlijk. Dus dat betekent dat je als individueel raad zit... en als individuele uh, gemeenteraad uh, ja, eigenlijk heel weinig uh, te zeggen hebt. Je raakt de grip erop kwijt. Je raakt inderdaad de grip er op die manier kwijt. En dat is enerzijds doordat die gemeenschappelijke regelingen... vaak bestuurd worden door wethouders en burgemeesters. Dat aan de ene kant. En aan de andere kant, wat ik al aangaf... je bent een van de vele gemeenten in zo'n samenwerkingsverband. Maar ik denk dan op zich ga je als raadslid toch over jouw gemeente... waar je op dat moment actief in bent. Dus kan je ook jouw wethouder op het matje roepen. En met de rest heb je het toch eigenlijk niet ja. te maken? Nee, dat klopt. Maar... Al die taken die gemeenten uh, hebben tegenwoordig, zeker alle taken die straks op de gemeente afkomen, als het gaat om uh, de decentralisaties, uh, zoals dat uh, heet, uh, die zijn dermate omvangrijk en dermate complex dat gemeentes dat niet meer individueel kunnen oplossen. Dus ze moeten daarin uh, gewoon samenwerken. En uh, nou ja, die wethouder die kunnen wij inderdaad aanspreken, uh, maar hij heeft ook weer dan te dealen met. Nou ja, in Zuid-Holland-Zuid, wat ik net als voorbeeld noemde... met 16 andere uh, wethouders. Dus jullie raken gewoon de macht kwijt. Jij eigen wethouder raakt ook de macht kwijt op die manier. Ja, precies, zo zou je het kunnen zeggen. En dat is ook het, uh, nou ja, het signaal... Uh, wat de raadsleden nu in onze enquête hebben gegeven, ja. ja. Want in hoeverre is het strikt noodzakelijk om samen te werken? Vanuit kostenbesparingen? Uh, nee, ja... Het, het, wat ik al aangaf zijn dermate complexe opgaven die naar de gemeente uh, toekomen. Dus ontzettend veel geld uh, ook, ook mee, uh, mee gemoeid. Um, dus je kunt niet anders. Nee, je kunt inderdaad. Uh, je kunt niet anders. Gemeentes die zijn te klein ook qua ambtelijke organisatie, qua expertise. Uh, nou, de gemeenten kunnen inderdaad dat niet in hun eentje oplossen. Maar het is ook niet zo gek, toch? Want als je bijvoorbeeld, er bestaan ook veiligheidsregio's. En het lijkt me logisch dat je niet binnen de gemeentegrens alleen maar kijkt. Maar inderdaad in een breder gebied. Als daar bedrijvigheid is die uh, noopt. Dat je, dat je in ieder geval ook naar de veiligheid kijkt met elkaar. Ja. Nee, het is ook niet onlogisch op, om, om samen te werken hoor, op, op bepaalde thema's. Dat zeker niet. Alleen ja, wat nu hier het punt is. Is uh, nou, dat democratisch gat wat nu ontstaat. Hoe uh, hou je als uh, raadslid nu grip daarop? En hebt u daar zelf een idee over hoe dat dan wel zou kunnen? Um, nou ja, goed, in eerste plaats uh, uh, denk ik... Nou, iedereen he, maakt zich een beetje vrijblijvend zorgen tot nu toe... Uh, op, op dit onderwerp, ik draai een beetje om de brei uh, heen. Um, maar het is goed nu dat de raadsleden dit signaal afgeven. Uh, raadsleden zullen, net zoals burgemeesters, ambtenaren, uh, wethouders dat doen... Uh, veel meer met elkaar moeten samenwerken... Uh, uh, Um, uh, maar goed, dan nog, geld, dat democratische gat, dat uh, moet toch echt gedicht worden. Ja. En dat is uh, waar we in ieder geval als uh, Vereniging voor Raadsleden ook het gesprek aan ja. willen en moeten met de minister. Nee, en... know, u, u signaleert het nu, hè, 70% zegt u van, van de raadsleden zegt, nou, dit is, dit is een dreigend probleem, hè, de lokale democratie gaat er voor een deel aan. Maar hoe kan je dat dan oplossen en toch die, die samenwerking wel met andere gemeenten in stand houden? Ja, nou, er zijn heel veel uh, samenwerkingsvarianten te verzinnen. Kijk, de, de uiterste variant is, uit, is gewoon uh, als gemeente herindelen. Dan ben je uh, al een stap verder Dan uh, ben je die samenwerkingsverbanden uh, kwijt. Alleen dat is wel een uiterste uh, stap. Want dan word dat, je gewoon, gewoon één grote gemeente. Dan word je gewoon één grote gemeente. Alleen blijkt ook uit ons onderzoek dat de helft van de raadsleden liever niet ziet gebeuren dat hun gemeente heringedeeld wordt. Ja, maar waar heeft dat mee te maken dat ze bang zijn voor een eigen plekje... of voor de identiteit van die gemeente? Nou, ik denk dat raadsleden vooral bang zijn... dat zij uh, de band en de binding met hun burger uh, zullen verliezen. Zeker als het grote gemeentes worden... dan komt uh, uh, nou, de politiek uh, ja, misschien te ver af te staan van de burger. Ik denk dat raadsleden daar wel uh, bang voor zijn. Maar daar zijn ze zelf bij. Ik bedoel, er zijn toch ook genoeg grote steden... waar een bewoner zich echt wel bij een stad betrokken voelt? Ja, precies. Dat is ook zo, maar... Dan, ja, dan nog uh, die afstand. En dat heeft ook mee te maken... Uh, uh, ja, de, uh, uh, het is gewoon als... de angst. Of het zo is of niet, dat weet je eigenlijk nog niet. Het is de angst die er is. Ja, het is de angst. Maar ik merk nu zelf ook als laat zit in, nou, in een wat kleinere gemeente... in de gemeente Molenwaard, 30.000 inwoners... Um, ja, dat het heel erg lastig is om de tijd te vinden... om nu überhaupt al die contacten ja. met de burger te houden. Nou, gaat het ook om kwaliteit? Want in het rapport staat bijvoorbeeld ook gebrek aan inzicht... controles en betekenis op gemeenschappelijke regelingen... roept de vraag op of de gemeenteraad de kwaliteit in huis heeft... om controle en toezicht te houden. Ja, nou, en dat is natuurlijk ook wat uh, uit het nieuwsuuronderzoek... van afgelopen zondag uh, aan de orde was. Kwaliteit is echt wel een vraagstuk uh, wat op dit moment uh, speelt... Uh, ja, een sterke lokale democratie die uh, vraagt erom dat de raadsleden wel iets te zeggen uh, hebben. Dat is waar wij ons als vereniging ja. ook sterk uh, voor ook maken. Maar ook dat ze dus sterk zijn en goed zijn. Ja, precies. Uh, ja, die goede raadsleden zijn ook van belang voor uh, het slagen van die decentralisaties uh, straks. Wij zijn wat dat betreft in ieder geval wel blij dat uh, minister Plasterk heeft, uh, daar aandacht voor heeft. En ook heeft uh, aangegeven dat hij in de uh, kwaliteit van raadsleden wil... Uh, wil investeren. Ja, uit jullie eigen onderzoek blijkt dus... dat de kwaliteit van raadsleden nu te wensen overlaat. Nee, dat komt niet in, uh, zozeer in ons onderzoek uh, naar voren. Dat kwam uh, voort uit uh, ja, de discussie... na aanleiding van het nieuwsurenonderzoek. Uh, okay, dat hebben jullie in het rapport nog even aangevuld. Ja, ons onderzoek ging meer echt over uh, samenwerking en herdeling, Niet zozeer over kwaliteit van raadsleden zelf. Nou, onderschrijft u dat wel? Dat het met de kwaliteit van de raadsleden af en toe uh, nou, best wel uh, moeizaam is... Ja, dat, dat zie ik ook. Ook in mijn eigen gemeenteraad er zijn uh, goede raadsleden en toch raadsleden die, die daar wat minder in zijn. Maar uiteindelijk, ja, de raadsleden, de gemeenteraad is toch een lekenbestuur, zoals ze dat noemen. Dat is ook de kracht van de gemeenteraad. Dat het mensen zijn die ook daar gewoon nog een baan naast hebben en met beide voeten, voeten in de, de modder staan, bij wijze van. Dus dan kun je misschien ook niet verwachten dat je. Ja, alleen maar kwalitatief ijzersterke raadsleden hebt. Nee, maar is dat misschien niet mede het probleem dan van de, de, de zaken die je nu ook signaleert... Dat, dat het daardoor dus moeilijk is om die controle uh, overeind te houden? Ja, maar dat ja, klopt. Het heeft misschien deels met kwaliteit te maken... maar uh, deels ook, met, uh, ook gewoon met, uh, met tijd. Um, want ja, dat, dat zie je ook... raadsleden, dat blijkt ook uit ons onderzoek... Raadsleden hebben ook gewoon weinig zicht op wat er in die samenwerkingsverbanden gebeurt... Dat heeft deels met expertise te maken... maar voor een groot deel ook gewoon ja. met de tijd die ze ontbreekt... om daar echt goed uh, op te zitten. Maar er komen zitten. wel wat hele belangrijke portefeuilles bij. Hè? Als je kijkt dat, dat de, de AWBZ, de jeugdzorg, de uitvoering daarvan... naar de gemeentes gaat, zijn raadsleden daar dan huiverig voor? Van kan ik dat überhaupt wel aan? Um, ja, misschien wel. Ik bedoel, uh, als je inderdaad ziet wat er op gemeenten afkomt... dan is dat heel wat. En, nou, Ik heb toevallig in de gemeenteraad ook die, die portefeuille... het sociale domein... En uiteindelijk ben je straks als gemeenteraad daar wel verantwoordelijk en? voor als raadslid. Als er straks iets fout gaat in de jeugdzorg. En weet u er dan... al genoeg van? Heeft u het idee dat u daar al klaar voor bent? Ik ben er zelf, moet ik zeggen, nog niet helemaal uh, klaar voor. Ik moet, daar moet je echt heel goed in, in verdiepen. En daarbij, uh, ja, heel veel dingen zijn nog steeds onduidelijk. Want we horen bijvoorbeeld pas in het voorjaar van, uh, van het, uh, uh, de Rijksoverheid... hoeveel geld we definitief uh, gaan krijgen voor al die taken. Dus op dat moment kun je ook echt pas verder als gemeente. Minister Plastek heeft het onderzoek van Raadslid.nu wel gelezen... en hij is nu aan de telefoon de minister van binnenlandse Zaken. Meneer Plastek, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw eerste reactie op de onderzoeksgegevens van de raadsleden? Ja, ik herken hem. Um, ik herken de zorg. Um, het is natuurlijk altijd kiezen of delen voor gemeenten... want als je een kleine gemeente bent en eigenlijk zo klein... dat je niet alle kennis in huis hebt om een, een, een belangrijk onderwerp goed te behandelen dan is het verstandig om samen te gaan werken met andere gemeenten. Dat doen gemeenten dan ook. Uh, maar dat betekent natuurlijk wel dat dan de gemeenteraadsleden... niet meer aan het hoofd van... Uh, en ze staan aan het hoofd van de gemeente, maar omdat die gemeenten dat dan samen doen... dan hebben ze dan niet meer zicht op wat er gebeurt. Het is heel is dat... Uh, bijvoorbeeld, ik, ik hoorde net, meneer kwam uit Marlenwijd. Marlenwijd heeft er niet zo lang geleden voor gekozen... om met een aantal voor kleinere gemeenten... samen een gemeente te vormen. Uh, met die 30.000 inwoners. Dan heb je natuurlijk het voordeel... Um, dat, je, dat de gemeenteraad weer echt de basis van het spel is. Um, maar het wat het natuurlijk zwaar werk is... want je moet, ik geloof dat het om acht kernen gaat of zo. Dus je moet in acht verschillende doodskernen moet je dan contact met de bevolking leggen. Ja, ja dat klinkt logisch. Maar goed, er ontstaat dus een probleem op de lokale democratie... Uh, om, om, uh, voor raadsleden om die zaken uh, goed in de, in de gaten te houden. Had u dat van tevoren uh, niet moeten bedenken? Nou, dat is wel... Wel van bewust en Dat is in feite nu ook al zo. Er zijn ook veel wat dan heet gemeenschappelijke regelingen. Hè? Dus van die samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Die hoeven ook niet altijd slecht te zijn. Um, want het is dus verstandig om het op die manier aan te pakken. En er is ook wel een vorm van, van democratie. Want dat heeft dan wel een raad, zo'n gemeenschappelijke regeling. Maar die is niet ideaal, dat geef ik toe. Het alternatief daarom is natuurlijk dat gemeenten ook bestuurlijk gaan samenwerken. En uiteindelijk herindelen, waar een nieuwe gemeente van maken. Dan moet je zelf weten, veel gemeenten doen dat. Er zijn ook gemeenten die dat niet willen. Nee, nee. Maar op het moment dat uit onderzoek nu blijkt van deze raadsleden... meneer Plasterk, dat 70% zegt de lokale democratie wordt bedreigd. En er komen alleen maar meer dingen naar de gemeente toe. Dan is dat toch een alarmerend signaal? Nou, maar dat, daarom zeg ik, dat herken ik ook. En we gaan dus met name nu al die taken, extra taken... vanuit het Rijk naar de gemeente brengen op zichzelf heel verstandig om te doen. Want die gemeenten staan dichter bij, bij de burgers uh, in de straat in de wijk. Um, maar dan moeten we die gemeenteraadsleden wel versterken. En hoe gaat u en, dat uh, doen dan? Nou, er komen cursussen van uh, de gemeente. de gemeentebesturen, de Vereniging van Nederlandse gemeenten... de Vereniging van Raadsleden. Die worden ook vanuit het ministerie ondersteund. Um, maar politieke partijen kunnen natuurlijk ook veel doen. Nou, er komt nu natuurlijk een hele nieuwe richting van nieuwe kandidaten-raadsleden... Um, Eigenlijk vind ik de politieke partij nog de belangrijkste plek... om te zorgen dat de mensen, die als worden naar voren schuift... dat die ook goed beslagen ten ijs komen. Ik dank u wel voor uw toelichting. De verbinding is wat, uh, wat slecht geweest, maar we hebben in ieder geval kunnen meekrijgen... dat er extra cursussen gaan komen en dat u een grote rol ziet weggelegd... voor de politieke partijen. Dank u wel, minister Ronald Plasterk. Mark Boer, heeft u daar wat aan? Extra cursussen voor de gemeenteraadsleden? Ja, zeker. Extra, extra cursussen is, is goed om de kwaliteit te verhogen. Maar daarmee hebben we nog zeker niet uh, het signaal... wat uh, nu de raadsleden hebben afgegeven... Uh, ja, van een voldoende antwoord uh, voorzien. Nee, dus er gaat ongetwijfeld nog uh, wat meer uh, richting Den Haag aan eisen. Zeker. Dank u wel voor nu. Mark Den Boer, vicevoorzitter van Raadsledenvereniging. Raadsleden.nu De Ochtend 21 jaar na de vliegramp in Faro, waarbij 56 mensen om het leven kwamen... gaat de rechter zich over de zaak buigen. En dat is omdat er fouten zijn gemaakt bij het onderzoek... naar de oorzaak van het neerstorten van dat martinair vliegtuig. Jan Willem Koeleman, goedemorgen. Goedemorgen. Advocaat van de nabestaanden van die vliegramp. Wat hopen die nabestaanden te bereiken met deze rechtszaak? Nou, de nabestaanden willen dat de rechter vaststelt... dat Martin R. aansprakelijk is voor het ongeval. Dat is nog, dat is nog niet vastgesteld als zodanig? Nee, dat is niet vastgesteld. In de tijd um, is aangegeven dat er een aantal variabelen waren en toen uh, zijn er een aantal kosten betaald. Maar de aansprakelijkheid is nooit vastgesteld. En gaat het dan om een hogere schadevergoeding uiteindelijk voor die nabestaanden? Uh, de nabestaanden willen met name vast hebben gesteld dat het ongeval door de piloten is veroorzaakt. Dat de piloten keer op keer... Verschillende fouten hebben gemaakt. en dat die uiteindelijk tot een ongeval geleid hebben. en niet dat het de schuld van de wind is. zoals Martin Air altijd heeft willen doen geloven. Ja, maar is dat, is dat uiteindelijk om een hogere schadevergoeding. van Martin Air te krijgen? Uh, als de aansprakelijkheid wordt vastgesteld. dan zullen zij ook een uh, stukje extra schadevergoeding krijgen. maar primair uh, gaat het mensen om uh, de waarheid. Ja, daar gaan zij nu onder gebukt dat die waarheid. Niet, uh, nog steeds niet is vastgesteld? Nou, hun probleem is dat er jaren geleden is aangegeven dat het ongeval door de wind is ontstaan. En zij hebben altijd het idee gehad dat er een ander probleem de oorzaak van het ongeval is geweest. Namelijk uh, verschillende fouten door de piloten. En uh, daarvan is altijd gezegd uh, dat dat niet juist was. En in 2011 is er een nieuw rapport verschenen van een vliegtuigdeskundige meneer Hoorlings. En die heeft munitieus aan de hand van de vluchtgegevens en de zwarte doos... Een analyse gemaakt waaruit blijkt dat met name de piloten de fouten hebben gemaakt. Ja, maar dat snap ik, maar het is nu 21 jaar later en uh, ik vraag me dan af, wat, wat, wat willen ze hier dan mee? Uh, ik, ik zou me kunnen voorstellen, uh, gewoon een hogere schadevergoeding. Ja, zoals we willen, voornamelijk willen ze gerechtigheid, erkenning van verantwoordelijkheid. Ja, hoe kan het eigenlijk dat die zaak zo, zo blijft voortslepen? Nou, een aantal mensen heeft jarenlang allemaal psychische problemen gehad. En het doen van onderzoek vergt nog, nogal wat tijd. En dat heeft met zich meegebracht dat we eigenlijk pas na een jaar of vijftien wat dieper zijn gaan graven. En pas in 2011 met een nieuw rapport voor de dag zijn kunnen komen. Dat vergt enorm veel tijd. Ja, dat heeft het een nieuwe dimensie gegeven. Wanneer doet de rechter hier de uitspraak over, over die zaak? Uh, dat weet ik niet. Vandaag is er een zitting waarin uh, partijen hun te mogen toelichten. En waarin de rechter uh, partijen vragen gaat stellen. En uh, verder gaat uh, beslissen wat hij uh, wil met de rest van de procedure. Dank dat we u even aan de telefoon kwam. Jan-Willem Koeleman is advocaat van de nabestaanden dus van de vliegramp Faro. Kijk, het is fijne muziek om de eerste werkdag van de week door te komen. Madness, it must be love. I never thought I'd miss you as much as I do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 Yes, the bees and the birds. Ook een liedje van Labi Chiffre, maar in het begin jaren 80 gedaan door de groep Madness. It must be love. Voedselfraude moet harder worden aangepakt en de opsporing ervan kan stukken beter. Dat vindt CDA-europarlementariër Esther de Lange. En ze pleit naar aanleiding van het schandaal met paardenvlees voor een actieplan en meer actie dus onder meer bij het Europarlement. Vanavond wordt daarover gedebatteerd. Mevrouw de Lange, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe stelt u het zich voor, een hardere aanpak en betere opsporing? Ja, wat er moet gebeuren is dat we in de voedselproductieketen beter uh, in het oog hebben in alle fases waar uh, ingrediënten vandaan komen. De pakkans uh, moet omhoog. En als je gepakt wordt, moet de straf ook veel uh, doeltreffender zijn dan dat die nu is. En wat kan Europa in al die eisen betekenen? Nou, dit is nou juist iets wat je Europees moet aanpakken... want die producten gaan door de hele Europese Unie... en de controle is heel erg nationaal. Dat zag je bij paardenvlees. Uh, de Ieren bijvoorbeeld uh, wisten heel goed welke bedrijven daarbij betrokken waren. Uh, maar zij konden alleen maar uh, achter de Ierse bedrijven aan. En uh, voor uh, de rest waren ze afhankelijk van de medewerking van andere landen. En dat gaat nog lang niet altijd goed. Nee, en buiten het feit dat die controle nationaal is... is er überhaupt genoeg controle? Um, de controle zou niet alleen wat vaker plaats kunnen vinden... Uh, maar ook veel doeltreffender kunnen zijn. Uh, wat dat betreft kunnen we leren van Denemarken... maar verbazingwekkend genoeg misschien ook van Italië... waar ze een wat politieachtiger aanpak hebben... bij uh, de voedsel en warenautoriteiten en wat minder ambtelijk en voorspelbaar zijn. En dan gaat ook uh, je succespercentage omhoog. Ja, want het klinkt natuurlijk uh, eigenlijk logisch ook. Meer een betere pakkans, meer controles, betere controles. Maar hier in Nederland... is het de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit jaren geleden uitgekleed. Dus zoveel inspecteurs hebben we niet meer. Kabinet, nee, dat, en de... dat, speelt, uh, dat speelt in alle landen. Uh, he, uh, je kan een euro maar één keer uitgeven. Dus bezuinigingen die hebben overal plaatsgevonden. En vandaar dat uh, mijn rapport niet alleen ingaat op... van, nou we hebben nu de bodem wel bereikt als het om die bezuinigingen gaat... maar ook zegt van, ja misschien kan je met die e ene euro toch uh, doeltreffender zijn. En kijk dan eens naar die voorbeelden zoals ik ze noemde... in Denemarken en Italië. Dus het gaat niet alleen om meer geld, maar ook misschien om, om een slimmere aanpak. En dus ook niet om meer inspecteurs? Uh, ik zou ze graag hebben hoor, zowel nationaal als ook uh, Europees. Want ook Europees zijn er een aantal controleurs... die mee kunnen kijken uh, met wat de lidstaten doen. Maar er valt ook nog veel te winnen door bijvoorbeeld te zeggen... die inspecteurs die moeten niet drie weken van tevoren aankondigen dat ze komen. Ja. Die moeten niet altijd dezelfde controles doen. Gewoon een beetje onverschillig. Ja. Nog even, eerst een top 10 gemaakt van producten... die de meeste risico's hebben? Noem er eens een paar. Ja, wat we merken is, ook op basis van controles van Europol... Hè, olijfolie komen ze vaak tegen, wijn. Dat je denkt, ik koop een duur en je hebt toch tafelwijn. Uh, we hebben het voorbeeld gezien met de bio-eieren in, in Duitsland... die gewone eieren waren. Allemaal niet levensbedreigend, uh, maar het, le het kan trouwens wel gevaren hebben... voor de volksgezondheid, hebben we in het verleden ook gezien. Maar bovendien leidt het ertoe dat uh, 30% van de Nederlanders zegt... ik vertrouw die etiketten op voedsel niet meer. En dan hebben we met z'n allen een probleem... Dus het moet toch allemaal sluitender dat het nu is. Succes met het debat vanavond. Esther de Lange van het CDA Europar. De stand.nl Standpunt.nl is in de nieuwe opzet van dit programma de Ochtend verdeeld over drie uur. U kunt steeds tegen half en heel reageren, ook via de telefoon bijvoorbeeld. Dat laten we dan horen, maar ook op allerlei andere manieren. En de stelling vandaag gaat over Sochi en het bezoek van Nederland daar naartoe. Het gaat niet over de sporters natuurlijk, maar meer over de regeringsdelegatie. Zak maar even zeggen. De stelling, het is goed dat premier Rutte en koning Willem-Alexander naar Sochi gaan. Nederland gaat dus met een zware delegatie naar die Olympische Winterspelen de koning en uh, koningin gaan. Uh, maar daarnaast dus ook de premier Mark Rutte... en minister Edith Schippers, die gaat over sport, zoals u weet. Premier Rutte zei gisteravond bij Buitenhof uh, dit over. Er gaat een fantastische Nederlandse equipe naartoe. We gaan daar, denk ik, uh, goede kansen hebben... Uh, om mooi te scoren met onze schaatsers... maar ook met alle andere sporters die daar naartoe gaan. Uh, ja, en ik vind het heel belangrijk dat ook de politiek... Uh, en natuurlijk ook het staatshoofd dat we laten zien... dat we als één man en vrouw achter onze sporters staan. Ja, buitenhof is smiddags natuurlijk. Er worden wel vraagtekens bijgezet. Uh, PvdA-leider Samson, vanochtend ook al een paar keer gehoord... die uit de kritiek door te zeggen dat hij Rutte niet naar Sochi had gestuurd. Ook eurocommissaris Nelly Kroes van de VVD vindt het lastig uit te leggen... dat Nederland met zo'n zware afvaardiging gaat. Is het goed dat Nederland met zo'n zware delegatie... naar de winterspelen van Sochi gaat? U mag het zeggen uh, wat betreft die stelling. En er wordt al gereageerd... Jazeker, Cindy Pietersen schrijft, oké, okay, als we dan toch naar Sochi gaan... laten Mark Rutte en Willem-Alexander dan de hele tijd maar hand in hand gaan lopen. <lacht> of eh, Arnoud schrijft op de, op de site, gaan en doe dan een leuke regenboogsjaal of stropdas om. Ja, wordt is nou, ludiek op gereageerd, maar ook serieus. Kledingadviezen voor, voor, voor onze hooggeplaatsten. Wilt u reageren op de stelling, dan kan dat via gratis nummer 0800-1101. Dus 0800 -1101. U kunt naar de website www.stand.nl. U mag twitteren, eens of eens, Doet met hekje standpunt. Of u kunt ook de gratis stand.nl-app downloaden... en op die manier reageren. Het is goed dat Rutte en Willem-Alexander naar Sochi gaan. Dit is Radio 1. Het is dus half tien. Jan van der Putten is hier met het NOS-journaal. De FNV eist dat er meer banen komen voor waarjongers. De komende tijd worden alle jong gehandicapten... met een uitkering opnieuw gekeurd. En FNV-voorzitter Heerts wil daarmee wachten. Hij is bang dat als ze zijn goedgekeurd... ze geen werk kunnen vinden en in de bijstand belanden.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 Vandaag begint een rechtszaak over de Faro-ramp. Op 21 december 92 kwamen 56 mensen om het leven... toen een martinair vliegtuig verongelukte bij de landing op de Portugese luchthaven Faro. Nieuw onderzoek van de Zwarte Doos heeft uitgewezen... dat de piloten fouten hebben gemaakt bij de landing. En zo'n 30 slachtoffers willen dat de rechter bekijkt... of luchtvaartmaatschappij Martinair aansprakelijk kan worden gesteld voor dat ongeluk. En bij een bosbrand in Perth, in het westen van Australië... zijn zeker 46 huizen verwoest. Een man van 62 kwam om het leven. Vier mensen worden vermist. Gevaar voor bosbranden in West-Australië is groot. Het is er meer dan 40 graden. En dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie nog, Dennis Mooi. Met het laatste restantje van de ochtendspits. Op de A1 richting Amsterdam staat voor mij de berg nog 4 kilometer en voor het knopend Watergraas meer 3. A2 vanuit Den Bos naar Amsterdam, dan loopt het vast tussen Nieuwegein en Maarse 3 kilometer. En op de A8 richting de hoofdstad voor het knopend Koenplein, ook weer 3. A9, Alkmaar-Amstelveen. Tussen het knooppunt Kooimeer bij Alkmaar en Akersloot. Drie kilometer door een ongeluk. Alle rijstoken zijn weer open. En in het noorden nog viel op de A28 van Assen naar Groningen. Tussen Assen-Noord en Vries ook drie kilometer. De ochtend. Ondernemer Patrick Antonissen heeft een bijzondere datingsite... voor goede gesprekken en klusjes en puur platonisch. Eerst gaan we naar Israël. Op dit moment is in Jeruzalem de herdenkingsdienst gaande voor de overleden Israëlische oud-premier Ariel Sharon. Verschillende sprekers zijn de revue al gepasseerd, onder wie de Amerikaanse vicepresident Joe Biden. It doesn't just feel like the loss of a leader. It feels like a death in the family. I say to Prime Minister Sharon's beloved and devoted sons: it's a great honor you've afforded me on behalf of my country. Joe Biden, die dus zegt het vereerd te zijn om namens zijn volk, namens zijn land aanwezig te zijn bij de herdenkingsdienst. Correspondent Anki Regis die volgde de herdenkingsdienst en straks ook de begrafenis vanuit Tel Aviv. Heeft Joe Biden buiten dit wat we net hoorden nog iets opmerkelijks gezegd? Ja, er wordt hier gezegd dat het een hele warme en persoonlijke speech was. Hij zei inderdaad, het lijkt niet op de dood van een, van een leider, maar op de dood van een familielid. Hij zei zelf dat hij hem al dertig jaar kende en dat de veiligheidskwestie als hij opkwam in Washington... Uh, ...ja, de, die, die was zo belangrijk voor, voor Sharon dat hij uiteindelijk begreep waarom hij de bijnaam boldozer heeft gekregen. Hij zei dat het een ingewikkelde man was in een ingewikkelde tijd en in een ingewikkelde regio... ...maar hij benadrukte de echte, de hele bijzondere tussen Israël en de Verenigde Staten en dat Israël nooit alleen zal staan. Dat zou goed ontvangen worden daar, want Joe Biden is sowieso wel... de hoogste internationale gast die daar aanwezig is. Ja, er zijn nog meer internationale gasten. Ik zag ook uh, oud-premier Wim Kok in het publiek zitten. Uh, verder heeft zojuist ook Tony Blair gesproken. Uh, de oud-premier van, van, van de Engeland. En die zei dat zijn officiële ontmoetingen met Sharon altijd heel moeilijk en ongemakkelijk waren. Maar toen hij hem een keertje uitnodigde, zonder protocol bij hem thuis. Toen zei hij: toen zag ik een andere man, een warme man. En vol humor. Uh, op het moment spreekt de persoonlijke secretaresse van, uh, van Sharon. Die heeft ook een onderdeel hierin. Vanochtend hebben we op, uh, al gehoord van president Peres, van Nathaniel de premier... en van de voorzitter van, van, van het parlement van de Knesset. En het hele gezelschap dat nu dus voor de Knesset zit bij die dienst... gaat dat straks allemaal naar de begrafenis? De boerderij van Sharon? Ja, om te beginnen gaat eerst dus de commando de militaire commando met Sharon uh, naar Latroen. Dat ligt in het uh, centrum van Israël. Daar heeft een, tijdens de onafhankelijkheidsoorlog een grote slag, een grote tankslag plaatsgevonden. Waar uh, Sharon zelf dus levensgevaarlijk gewond is geraakt. Er is een korte militaire... Uh, uh, ceremonie. En dan gaat het hele gezelschap dus naar de boerderij in het uiterste zuiden van Israël, enkele kilometers van de Gazastrook. En daar wordt hij op, de, op zijn eigen boerderij uh, bijgezet naast uh, zijn overleden vrouw Lily. Wij horen jou straks weer. Dankjewel voor nu, Consument Ankie Reggers vanuit Tel Aviv. Tot 12 uur, de KRO en CRV op Radio 1.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 En al zitten kijken, dan zult u meekrijgen dat Jurgen dit ook een heel fijn nummer vindt. Riviera Live, Karel ja. en Veel lekker eten, een drankje, gastvrijheid, kortom, de Rai is weer het toneel voor de Horeca-fakbeurs. Verslag Horecava. Verslaggever Martijn Grimmius is daar. Martijn, alles klaar voor de opening? Ja, zo'n beetje wel. Uh, en het is wat je net al zegt, overal staat het lekker eten, lekker drinken. En dan loop je daar rond negen uur al door de braadworstenlucht. Uh, Luc Scholten, de beursmanager. Uh, ja, het is maar wat. U zit in een prachtig maatpak, strak in het pak. Uh, daar komt een paar kilo bij vandaag, deze week, of niet? Dat ja, denk ik wel. Maar de afgelopen dagen hebben we al kunnen, kunnen proeven en kunnen testen wat een hoop van de producten die, die nieuw zijn. En uh, ach ja, die laatste kilootjes die vliegen er ook wel weer af daarna. Dan kijken we uit over de beursvloer. Allemaal stands. Het is bijna een soort dorp. Wat denkt u dan? Nou, het is fantastisch. De afgelopen week is er een, een stadsverrezen hier in de Rai. Uh, en dat over acht, acht hallen. Dus dat is een enorme, enorme klus geweest. En uh, ja, de variëteit is enorm. Ja, een week mee bezig geweest? Ja, een week mee bezig want te opbouwen. Je begint eigenlijk eerst met ja, de basis, elektriciteit en water. En dan zie je de grofbouw uh, verschijnen. En de laatste paar dagen ja, de, de finesses, de styling, de, de afbouw. Nou is het uw eerste keer als beursmanager hè? Ja, dat klopt. Dat is spannend. spannend. Ja, het is ontzettend leuk. Ja? ja. We werken met een team uh, een jaar lang uh, keihard aan om uh, deze beurs gestalte te geven. Uh, het is niet alleen maar een beursvloer vol met stands, maar het is eigenlijk ook een hele uh, een randprogrammering... waarbij we eigenlijk uh, elke dag meer dan 40 deelevenementen presenteren. Dan moet je denken aan uh, workshops, uh, kookdemonstraties, uh, trendpresentaties. En uh, ja, dat is uh, heel veelzijdig. Dan nou, liepen we net al even over de beurs en dan zag ik... Het oog van de meester, of het detailoog van u. Ja, het is belangrijk. Overal, overal. Dat moet even wat naar links, dat moet even wat naar rechts. Ja, je moet op de details letten. Uh, ik, ik probeer me altijd in de bezoeken te verplaatsen. En hoe ik het zelf graag zou willen zien. En uh, ja, je moet op de, de details letten. Ja, nou, maar dat was bijvoorbeeld de uitreiking van de prijzen. Er komt een Innovation Award, wordt later vandaag uitgereikt. En de prijzen stonden al klaar. Maar u zei, hé, hey, wacht, ik moet daar rechts op komen. Dus die, die prijzen, die moeten aan de andere kant staan. Ja, dat is dan zo gisteren uh, voorsproken. We hebben natuurlijk gisteren een uitgebreide repetitie gehad. En uh, ja, het, kan, het kan wel eens zijn dat nog niet alles helemaal uh, uh, op zijn plek staat of nog niet de puntjes op die zijn gezet. En dat, dat kan dan ook nog. We hebben nog twee uur te gaan, dus dat is ook uh, heel fijn. Bijna 500 stands, kent u ze allemaal? Uh, nou, wel heel erg veel. Uh, ik, ben, uh, ik ben redelijk nieuw, dit is mijn eerste beurs. Maar ik weet zeker dat ik aan het eind van de beurs over vier dagen uh, iedereen een handje gegeven heb. Daar, we kijken even naar de andere kant, door het raam naar buiten en daar zien we een lange rij auto's, allemaal standhouders die hier naar binnen komen en zometeen natuurlijk ook de opening van de beurs meemaken. Ik zie daar uh, ja, voor ons om ons heen dus allemaal eten en daar een heerlijk schaaltje met donuts. Zullen we dan maar of moeten we het nog, ons nog even inhouden vandaag? Uh, ik hou me nog even in, maar uh, ik zeg ga lekker je gang met chocolade, met uh, andere lekkernijen. Uh, nee, ik denk dat ik nog eventjes op de vlakte ga. Misschien wel verstandig. Uh, Lux Schotten, zo meteen uh, meer vanaf de horecava in de rij. Ik benieuwd of hij vanavond nog in zijn pak kan Martijn... of in zijn pyjama kan uh, Martijn Grimmius. de ja. verslaggever. Vandaag op de horecava dus. De zorgkosten reizen de pan uit. Gemeenten hebben sinds 1 januari een hele bult aan zorgtaken erbij gekregen... en de vergrijzing moet nog in alle hevigheid gaan toeslaan. Kortom, de toekomst van ons zorgstelsel ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Maar volgens ondernemer Patrick Antonissen kunnen we het prima zelf oplossen. Zijn bedrijf zorgvoor elkaar.com brengt mensen die hulp nodig hebben... in contact met vrijwilligers en betaalde hulp ook. Meneer Antonissen. goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt het? Zorgvoor elkaar.com. Um, nou, eigenlijk heel simpel. Wij brengen dus via een uh, website brengen we mensen bij elkaar. En dat betekent dat mensen zich uh, kunnen aanmelden... en een aantal dingen van zich uh, uh, kunnen, kunnen laten weten... wat uh, voor interesses ze bijvoorbeeld hebben. En vervolgens zijn er natuurlijk mensen die hulp nodig hebben. En het systeem kijkt vervolgens waar er potentiële matches zijn. En op die manier brengen we mensen met, elka met elkaar in contact. Okay, ja, ik zit even op de site te kijken. Ik zie hier uh, Paulien... Die zich als pedagogisch medewerker aanmeldt. Uh, Ambud van Hans. 73 jaar, gehuwd, gewoon in koevering. En ik vind het dankbaar werk om iets voor een ander te doen. Ja. Computerwerk zie ik, er staat van alles. Ja, klopt. Het, het is heel divers. En dat is ook het leuke eraan dat uh, mensen kunnen altijd wel iets vinden wat bij hen past. De ene keer kan het zijn dat je bijvoorbeeld iemand kan helpen met vervoer naar de dokter of een keertje een leuke activiteit doen of wandelen of een kopje koffie drinken. En op die manier is er altijd wel uh, iets voor uh, iemand te doen. Ja, het gaat niet alleen maar om vrijwilligers. Hè? Er zit ook betaald werk tussen mensen die er geld voor willen. Ja, dat klopt. Omdat we, toen we dit gestart zijn... Um, hadden we als doel om ervoor te zorgen... dat iedereen de zorg en de hulp krijgt die die nodig heeft. En dat kan een vrijwilliger zijn... maar op het moment dat dat niet uh, van toepassing is... of dat men die niet kan vinden... dan vind ik het ook belangrijk dat die persoon toch geholpen wordt... En vandaar dat we vanaf het begin hebben gezegd... we willen ook die betaalde hulp erop... zodat uh, mensen altijd uh, geholpen worden. Ja. Hoe verdient u er eigenlijk zelf aan? Wij uh, hebben... Dat was, dat was in het begin ook wel een, een puzzel. Want uh, toen we startten hiermee... wisten we dat ook niet. En uh, we wilden uh, het gratis houden. Dat vonden we belangrijk voor vrijwilligers en hulpvragers. En we zijn toen gaan nadenken en gaan kijken... van waar uh, zitten nu de belanghebbenden... en wie zouden daar geld voor willen betalen... En op dat moment kwamen we ook in aanraking met de ontwikkelingen in de zorg. En heel veel zorg gaat dus nu naar gemeenten. Maar die moeten ook allemaal bezuinigen. Dus ik zou zeggen, gooi zo'n club er als eerste uit. Maar nou, het, het, het mooie is dat uh, juist de gemeenten heel veel baat hebben bij een systeem als het onze. Omdat wij namelijk die informele zorg versterken. En hoe meer mensen voor elkaar zorgen, hoe minder de gemeente hoeft te betalen. Dus als wij ons werk heel goed doen, dan hebben gemeenten daar ook baat bij. En uh, dat is ook de business case die we, naar gemeentes, uh, ja, ja. Die we daar neerleggen. En uh, met succes, want inmiddels zijn er al 17 gemeentes aangesloten. En we zijn nu uh, heel druk bezig met de uitrol in de rest van Nederland. Maar dan weet ik nog steeds niet of u er nou ook goed aan verdient. Wij zijn een, een BV, dus wij zijn gewoon een bedrijf. En wij zijn wel een, een bijzonder variant daarop. Wij zijn een social enterprise. En dat betekent dat wij het als hoofddoel hebben... om een maatschappelijke bijdrage te leveren. En we zijn ook een van de founding partners van Social Enterprise NL. Dat is een platform wat zo'n anderhalf jaar geleden is gelanceerd in Nederland... waar ondernemingen zoals de onze zich verenigen om dus die sociale manier van ondernemen... om die uit te dragen en, uh, en toe te passen. U hoeft er niet per se geld mee te verdienen? Nou, we moeten er wel geld mee verdienen... omdat wij namelijk ook uh, natuurlijk kosten hebben... en we hebben ook uh, heel veel uh, eigen investeringen gedaan. Dus op een gegeven moment wil je ook natuurlijk daar een rendement op uh, zien. Um, maar het hoofddoel, het primaire doel... is dus om die maatschappelijke bijdrage te leveren. Nou, staat u en als wij in er... staat... Oh, sorry. Ja. Ja, nee, staat u er zelf ook op, vroeg ik me af... Ja, ik sta er ook op, inderdaad. En uh, nou ja, je, je doet wat, uh, wat je, uh, waar je het beste in bent en wat je leuk vindt. En ik help bijvoorbeeld dan uh, iemand uh, met de computer. Hè, dus, uh, oh, als was voor... u dat? Ik zag gewoon onder naam hand staan met computerhulp. <lacht> uh, nee, nee, dat, uh, ik, ik sta er ook op. Uh, in in Breda. Naam, kan, je op naam, kan je op naam zoeken eigenlijk? Uh, nee, niet op naam. Uh, wat we belangrijk vinden is dat je uh, zoekt op basis van de, de type diensten. Oh ja, en en de je kunt in je eigen omgeving. Ja, ja, precies. Want het is fijn als iemand in je buurt je kan helpen. Dat is ook vertrouwd en, uh, en, en ook makkelijker. Vindt u nou eigenlijk met, met de hele, uh, hele site die u heeft opgezet... dat mensen ook maar zelf verantwoordelijk zijn voor de zorg? Omdat dat in de toekomst alleen maar moeilijker wordt? Ik denk dat in de basis je... Zelf verantwoordelijk bent op het moment dat je dat kunt. En er zijn natuurlijk mensen die in een hele vervelende situatie terecht zijn gekomen waar ze dat niet meer kunnen. En dan heb je als samenleving de taak om daar een rol in te spelen. Maar in de basis zijn we zelf verantwoordelijk. En ik denk dat het ook heel gezond is om die verantwoordelijkheid te voelen, omdat je daardoor ook gewoon, um, omdat het ook heel goed is voor je eigen waarde. Op het moment dat je afhankelijk wordt van anderen... dan is dat niet uh, goed voor je, voor je zelfvertrouwen en je eigen waarde. Dus, uh, en nog moeilijker volgens mij om dan juist hulp te gaan vragen. Uh, klopt, ja. ja, ja. En het, het, het is ook in Nederland zo dat er veel vraagverlegenheid uh, is. Mensen durven niet zo snel te vragen. En uh, waar wij juist naartoe willen... is dat we het heel normaal willen maken dat je hulp biedt... maar ook hulp vraagt. Want ik, ik was bijvoorbeeld afgelopen weekend bij een oudere mevrouw... die uh, probleem had met haar computer. En ik had haar geholpen en daar was ze heel blij mee. En toen zei ze ook meteen zelf... Van ja en ik help weer anderen uh, in, in Oost-Europa met uh, tweedehands kleding. Na, naar wezenhuizen uh, bracht ze dat. En je ziet dus dat mensen, als ze gewend zijn om te geven... dan is het ook helemaal niet erg om te vragen. En die wederkerigheid die willen we heel graag uh, tot stand brengen. En is het zo dat de vragers uh, vooral ouderen zijn dan? Een mengeling. Je, je ziet uh, uh, uh, ouderen, maar ook mensen die bijvoorbeeld een chronische ziekte hebben of die tijdelijk even in een uh, vervelende situatie uh, zijn terechtgekomen. Uh, dus uh, het, het is een uh, mengeling. Maar, oh. uh, ja. Want we zagen op de site bij de aanbodkant, dus bij de vrijwilligers die zich beschikbaar stellen, dat de, de meesten onder de 40 zijn. Hebt u daar een verklaring voor? Ja, we, we denken dat het onder andere komt doordat het heel laagdrempelig is. Want uh, je kunt je dus uh, in een paar minuten aanmelden op de website. En je kunt in één oogopslag zien wie er in jouw omgeving hulp uh, vraagt. En je kunt ook zelf bepalen of je benaderd wil worden of niet. En dat maakt het dus heel laagdrempelig en flexibel. En dat is iets waar uh, veel uh, jongere mensen naar op zoek zijn. En anderzijds... Um, doen we ook heel veel aan online marketing en social media. En daarmee bereik je dus ook een uh, jonge doelgroep. Als de overheid nou zegt, jullie moeten meer zelf gaan doen. Hè? Wij als bevolking, dan is daar vaak kritiek op. Van, ja, wat hebben we het al zo druk? We kunnen niet vrijwilligerswerk erbij doen, mantelzorg. Eigenlijk toont u hiermee het tegendeel aan. Ja, mits je het op een goede manier uh, doet, hè, mits je die flexibiliteit biedt en mits, mits je dus ook uh, ervoor zorgt dat mensen op een hele laagdrempelige manier met elkaar in contact kunnen komen, dan zien wij dat het juist werkt. En heel veel mensen, acht op de 10 Nederlanders, is bereid om iets voor een ander te doen als je het ze vraagt en als je uh, een passende uh, ja, hulpvraag uh, hebt. Dankjewel. Dankjewel. Patrick Antonissen. En succes met elkaar.com. Graag gedaan. Elke dag peilen we de stemming in een buurt in het Nederland. Vorige week was dat Klarendal he, in Arnhem. We hebben de handeling verplaatst. Deze week zijn we in Amsterdam Oud-Zuid. Waar verslaggever ze Anne van der Veen. Op een winkelstuit vol met augurken. Amsterdamse uitjes en komkommers. Vers uit het vat. Tafelzuur dus. De ochtend. De minimaatschappij, Het chique Amsterdam-Zuid. Het staat niet bekend als de meest warme buurt van Amsterdam. Maar dan geef ik je, je gewoon een hand. Ja, een hoop ja. Dat mag wel. Hé, nee. hey, fijne zondag. Maar niemand in deze winkel, waar heel Amsterdam... maar eigenlijk heel Nederland tafelzuur komt halen... herkent zich in dat beeld. Eigenaresse Monique de Leeuw. Nee hoor, nee. Maar ik weet ja, kakkers, nee. Iedereen die heeft wel een praatje of een dingetje. of, of uh, Hier vallen alle niveaus weg. De winkel van de Leeuw bestaat al meer dan 100 jaar. En de meeste klanten komen er ook al jaren. Zo ook Joyce en haar man. Ja, ik was nog heel klein hoor. Maar dat is een oom he, van Fred. Ja. Die, die had een kar, die staat hier toch nog ergens. Of een foto. Ja, klein, ja daar die foto. die foto. En dan kwamen ze hier in de buurt, reden ze met die kar. En dan werd, wat werd er ook weer geroepen. Uitjes in de wijnen zijn. Missen jullie die tijd wel eens? Ik mis het niet. Wat je hier wel ziet is natuurlijk, omdat het is een behoorlijke geur... Je zal je best geroken hebben dat je binnenkwam. Dat je, en de, ja, er zijn mensen die worden in één keer gewoon 40 jaar teruggeslingerd nou, in de tijd. Wel. Door die geur. Door, geur beetje, door die ja. geur, ja. ja. En wat nog steeds dezelfde familie is. Ja, dat is nou, natuurlijk ja. ook zo. Mijn man is de vierde generatie. En, uh, dus het is al meer dan 150 jaar oud, dit bedrijf. We zijn nog steeds op zondag open, eigenlijk maar drie dagen. Donderdag, vrijdag en zondag, zaterdag gesloten. Het is niet zozeer uh, omdat wij heel gelovig zijn, maar we, we, we vinden het een eer om die traditie uh, zo voor te mogen zetten. En dat is ook de reden waarom wij dat ook nog steeds zo doen. Mijn man uh, is van Joodse, kom af. En wilde je nou lijf? Had je dat nou net gezegd? Of niet? Nou, ik had het niet gezegd, maar ik had het wel gedacht. Okay. <laughs> het overlijden van Ariel Sharon... is in deze winkel dan ook het belangrijkste nieuws van het weekend. We gaan niet te ver met mij met politiek in... want daar, daar, daar ben ik echt niet goed in. Maar uh, het, het was toen al een groot verlies dat die man wegvond. dat is een held. Ja, ik realiseer me dat dat gewoon. dat er heel veel mensen heel anders over denken. Ik realiseer me ook dat ik positief bevooroordeeld ben. Nou, en dat ben ik dan maar gewoon. Mijn vader zei altijd... de enige die grappen mogen maken en kritiek mogen hebben op de joden... dat zijn de joden. En zo voel ik dat ook. Dus als... je als Joods zijnde kritiek hebt op bijvoorbeeld Israël... vind ik dat wat anders dan als iemand die niet-Joods kritiek heeft. Daar, daar kan ik daar niet Ach, goed nee, tegen. Bent, ik weet dat het niet reëel is, want het kan hele terechte kritiek zijn. Maar ik kan het niet hebben. Geen, van Israël naar Rusland. Nee. En dan zeggen van ja, maar we gaan het we gaan niet uit de weg. We gaan er wel over praten, zegt uh, Mark Rutte. Ik denk, volgens mij waren ze pas geleden toch? En is er toch geen woord over gerept? Nee toch? Ja toch? Maxima zijn ook geweest. En hij ook. Geen woord over? Dat klopt. Gek voor hoor. Dat was nog opnieuw? Ja, dat gaan we niet doen. Als u zei, ik heb van mijn vader geleerd: dat de enigen die kritiek mogen hebben op mensen en Joodse mensen, moeten we dat niet ook met de Russen dan vinden? Nee, dat is heel wat anders. Ja, um, niet al, alleen als zijnde kritiek, was het onder ja, grapjes ja, en onder joods, onder, onder joods moppen, ja, onder ongein. Ja, dat is wat anders, weet je, je wel. Kritiek dat, kritiek we hebben op kritiek op, je op, op een, hebben. een beleid mag je natuurlijk altijd hebben. Altijd, maar zonder vooroordeel. En dit is zonder vooroordeel. Gaan we vertalen? Nou wordt het echt leuk. Ja, ja, Kus. Dank geven. Gaan ze vast vaker horen daar in de minimaatschappij Amsterdam-Oud-Zuid. Mensen van de leeuw zuur waren. De term Sochi viel al even in de minimaatschappij. En dat is ook de stelling in stand.nl. Het is goed dat premier Rutte en koning Willem-Alexander naar Sochi gaan. Dat is de stelling van vandaag. En er wordt al wel wat gereageerd. Zo'n 375 mensen hebben hun reactie uitgebracht. En eh, 40% is het eens met die stelling. 60% ermee oneens. Wat reacties nog? Iemand die het eens is, die twittert gezien de huidige situatie in ons eigen land... moeten we zeker geen vinger wijzen naar wat er in andere landen gebeurt. Tegenover iemand die het ermee oneens is en schrijft feestvieren met de elite en minachting voor de mensenrechten. Fouter kan bijna niet voor een premier. 0800-1101. Uh, gratis telefoonnummer. Stand.nl. Goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ik wil graag reageren op de stelling. Toe maar. Ik vind dat... Uh... Pak even zijn telefoon. Ja. Oh. oh. Praat <laughs> nu aan de verkeerde kant van, van de telefoon. <laughs> Hallo? Nou, ik moet straks maar even terugbellen. Stand.nl. Goedemorgen. Laat ze maar lekker gaan, joh. Ja? Ik heb ons het schelen. En waarom? We gaan naar China en we gaan naar Rusland en we gaan naar Cuba en we gaan naar... Joh, lekker laten gaan. Allemaal lekker laten gaan. Stand.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Ronald uit Rotterdam. Ja, ik vind het gewoon schandalig dat Nederland in vergelijking met alle andere Europese landen... zo'n zware delegatie... de koning en de minister-president... En, en, en wat Rutte gezegd heeft, dat hij, ja, dat is nou typisch Rutte. Hij staat liever dus in feite met een, een, een vuile hand vol met geld. Dan dat hij een schone hand heeft. En dat vuile hand is besmeurd met, uh, met, uh, met uh, bloed van de mensenrechten, zeg maar. Dat typeert dat de man, alles voor het geld. Het is gewoon schandalig. Ja, duidelijk. We noteren voor jou een oneens, Ronald. Nog wat reacties erbij? We hebben we er nog eentje? We hebben we nog één ja. telefoon. Goedemorgen, Stand.nl. Oh, die we ook opgehangen. Oh, nou, snel weg, Ren. Nou, dan pak ik gewoon wat reacties van onze site nog uh, erbij. Iemand die het oneens is met de stelling Rutte heeft alweer gefaald. Hij had de koning moeten beschermen en moeten zeggen u blijft thuis. Alle landen sturen een delegatie die lager is in rang. En Nederland zit daar met de koning, de koningin, de minister-president... de minister van Sport en maakt zich volslagen belachelijk. Het is goed dat premier Rutte en koning Willem-Alexander naar Sochi gaan. Dat is de stelling de hele ochtend in Standpunt.nl. U kunt blijven reageren. 0800-1101. Via de website www.stand.nl. Via Twitter. Doe dat dan met hekje Standpunt. U mag ook die gratis app downloaden van Standpunt.nl. En dan kunt u ook reageren op de stelling dus deze ochtend. Kom maar door. een nieuw geluid. Nou, ik kijk nu een jaar of 20, 30 naar vogels en overal in de bossen hoor je dat kieperen, kieperen, kiep als ze even rondvliegen. Want dat doen ze, kieperen, kieperen, kiep. En las ik ergens dat u mensen die u tegen u zeggen niet vertrouwt. Nou, dus nu zit ik een beetje. Ja. Gaan we nou u of ja. jij? U maar, u. maar gewoon je zeggen, want ik ben ook heel snel je. Elke dag van zes tot zeven s'avonds. Dit is de dag. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Kijk, het zit zo.